Goedemiddag, ik ben Biem Buis en dit is het nieuws van NOS op 3. De Deense uitvinder Peter Madsen is ontsnapt uit de gevangenis. Hij zat daar vast voor de moord op een Zweedse journaliste in zijn duikboot drie jaar geleden. Ver kwam hij niet. Hij wordt op dit moment op zo'n 500 meter van de gevangenis omsingeld door zwaar bewapende agenten. Die zijn heel voorzichtig omdat Madsen een riem om heeft die lijkt op een bomgordel. Volgens een Deense krant zou Peter Madsen de afgelopen tijd vaker geprobeerd hebben te ontsnappen. Hij zou er ook al voor in de isoleercel zijn gezet. De rechter buigt zich op dit moment over een klacht van tientallen horecabazen. Ze willen dat restaurant zo snel mogelijk weer open kunnen. Anders gaan ze failliet, vertelt een advocaat. Nu de staat ditmaal ruziekloos over is gegaan tot volledige sluiting van de horeca. Zonder alle mogelijkheden van nieuwe en verdergaande maatregelen voor de horeca te onderzoeken en te implementeren aanvaardt hij wel bewust de consequentie dat er in de branche een vloedgolf aan faillissementen zal volgen. De restaurants zeggen dat ze veilig open kunnen. Een man die vannacht werd neergeschoten in Amsterdam is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Slachtoffer van 23 werd op straat beschoten. De daders renden er daarna vandoor. Donderdag is het laatste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en zijn tegenstander Joe Biden. Voor de mensen die het willen volgen is er goed nieuws. Het wordt niet meer zo'n chaos als een paar weken geleden. Bij het debat van aanstaande donderdag krijgt de presentator een mute-knop... zodat Biden of Trump eerst rustig zijn verhaal kan doen voordat de ander er doorheen gaat lopen tetteren. Trump is hij is trouwens geen fan van de maatregel, maar hij heeft wel gezegd dat hij gewoon komt. Het weer, het is grijs en regenachtig. 13 tot 15 graden wordt het vanmiddag. Morgen is er meer zon, maar gaat het ook stevig waaien. Temperatuur loopt op naar een graad of 19. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland op dit moment geen files, maar nog wel steeds vertraging op het spoor. Tussen Hilversum en en tussen Hilversum en Weesp... rijden nog steeds geen treinen door een kapotte bovenleiding en rijden bussen. En tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort, een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken. Met veel persoonlijke aandacht kun je bij ze terecht voor reparaties... in en verkoop van nieuwe en gebruikte auto's.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 Antwoord heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM met nu ZFM luncht. Ja, dat, is, uh, dat zijn wijze woorden eigenlijk, hè? Hoi loes. Hi, uh, hallo ja, gezellig. Wat gezellig dat je er weer bent. Ja. En ook de luisteraars Zeker wel, zeker wel. Uh, lieve luisteraars, uh, heel hartelijk welkom weer op uh, deze dinsdag uh, 20 oktober. Alweer wat gaat het hart, hè? En uh, we gaan weer richting de feestdagen, uh, Luus, hè? Ja. De tijd vliegt toch wel een beetje somber weer buiten. En nou uh, ja, goed, de vooruitzichten zijn niet altijd enger. Maar we gaan het toch proberen nog een uh, paar leuke uh, uurtjes te kunnen genieten, zolang het droog is. Ja, en we zetten de kachel lekker wat, uh, wat hoger. We nemen een uh, lekker dekentje erbij. Zeker wel. Lekker op de bank. En wat gaan we vanmiddag doen? We gaan uh, ja, het, het uh, beproefde uh, recept wat we te doen. Wat gezellige muziek voor ieder wat wil. Oud, nieuw, van alles wat. We hebben wat mededelingetjes. We hebben de, een soort agenda. We hebben de nieuwtjes van Zandvoort. En uh, alles wat een beetje interessant is. En dat uh, we proberen de, de eten in te slingeren vanmiddag. En um, uh, wat ik wel even kijk, wil mee beginnen. Dat is een bericht. Dat is misschien uh, wel erg belangrijk voor onze inwoners. Dat gaat over de, de griepprik die uitgedeeld gaat worden. Oh ja. Ja, ja dat is uh, Aanstaande namelijk... Aanstaande zondag, hè? Aanstaande zondag. En daarbij wil ik even zeggen... de belbus van Pluspunt die gaat extra rijden voor de grieppik op zondag 25 oktober in de Korveren Sporthal... op het Duintjesveldweg 1A. De belbus die rijdt van 9 tot 6 uur. En uh, vooraf aanmelden is wel noodzakelijk. En dat doen we via de Plusdienst 023 57... 173 173. Ik herhaal 023 1 en 173. De kosten per enkele reis zijn 1 euro. En uh, u kunt uiteraard ook een 10-ritten stipkaart kopen. zodat u vaak met de Bil Belbus mee kan. En uh, betalen gaat uitsluitend met PIN. Goed initiatief. Want uh, die Grieptik is toch wel belangrijk. voor uh, bepaalde uh, leeftijdsgroepen. En uh, vooral in deze tijden. Ik denk ook dat er dankbaar gebruik van gaat, uh, gemaakt gaat worden van de Belbus. Ja, en vergeet vooral het mondkapje niet. Ja, want die is verplicht in de winkel. Dat is verplicht, maar dat Ook is denk ik wel beter, mee bekend. Uh, we gaan instrumentaal beginnen vanmiddag en uh, daar komt die. Ja, dat was de instrumentale binnenkomer deze lunchroom op deze dinsdag. En uh, altijd lekkere muziek uh, om, om het uh, lunstroppeltje te openen... en uh, even lekker luisteren erbij. Uh, Luus, wat ga jij ons vertellen? Nou, ik, uh, we hebben een uh, rondje Zandvoort. En dan ga ik beginnen met uh, uh, de stemmen van het uh, Zandsculptuurprijs. Maar we hebben ook nog een... Uh, de, het, de, wat is er te doen in Zandvoort? Nou, dat is, uh, we hebben natuurlijk de zandsculpturen... die echt de moeite waard zijn om te gaan bekijken. En je kunt dan ook uh, beter beoordelen welke de mooiste is. En daar kun je dan ook je stem op brengen. Ja. En vanwege de nieuwe uh, restricties... is het EK Zandsculpturen 2020 als evenement geschrapt. Kunstenaars voltooien wel hun kunstwerken... Die onder de noemer expositie tot uh, 20 februari uh, 2021 te zien zullen zijn. Er zal dus geen nieuwe kampioen worden herkozen. Wel kan er vanaf maandag gestemd worden voor de publieksprijs. Ja. Dus dat is wel weer leuk. Wil je eens kijken bij de sculptuur? Uh, ik uh, ben wees kijken. Ik heb er al heel wat gezien. Ik heb ook uh, een favoriet, ga ik niet zeggen. Nee, moet je ook niet doen. Maar uh, er zijn hele mooie bij. Ja, ik heb het gezien op de televisie. Daar hebben we beelden van gemaakt. en uh, ja, Ik zat het hert onder andere. En, uh, erg mooi gemaakt, het hert trouwens. Met, met het gewei zo zo een beetje de, de boom in gaat. Hè. Ja. En uh, er was al een, uh, een toelichting ja. opgegeven... door ons uh, dorpsgenoot Willem van der Sloot. En uh, onze hersenfluisteraar En die vond het wel mooi, geloof ik. Dat ja, zo ja. gezien heb. Dus, En uh... Uh, we gaan er ook donderdag nog wat uh, meer aandacht aan besteden. Want ik geloof dat Jelmer uh, ook nog wat heeft uh, gedaan. Oké. Okay. Uh, de vorderingen van de Drizand-sculptuur, uh, sculptuurkunstenaars op het Bad, Badhuisplein zijn via een livestream te volgen. Of dat nog zo is of dat ze inmiddels af zijn, dat weet ik niet. Leuk. Uh, maar je kan er dus... Uh, je stem op uitbrengen en zo. Dus wel een soort van uh, winnaar uitbrengen. Winnaar, ja, dat, dat toch een beetje het, het competitie-effect erin uh, zit. Ja. Maar zeggen. ik zou zeggen, ga gewoon lekker uh, de, de wandeling aan. Ga gewoon leuk uh, erlangs uh, bekijken, want het is echt een moeite waard. Oké, okay. uh, we gaan verder met uh, Suzanne en Freek.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 Of hand. En ik krijg jouw rimpels in mijn huid Jij of jouw ideeën Ik heb mijn ideeën En we zwerven in gedachten Maar we komen altijd thuis De waarheid die je zocht En die je nooit hebt gevonden Ik zoek ook een te begeven Zolang ik leef Je ja, woorden, ze liggen op een. Zeggen, een schitterende vertolking van het nummer van Steve Wors, papa, door uh, Suzanne en Freek. Hoe vind je het nummer, uh, Luus? Ja, lekker. Een mooi nummer. Ik heb hem uh, voorbij zien komen in een uh, in ja. programma. Maar de stemmen, volgens mij. Was het niet van... Uh, nou, de, beste de beste zangers. beste ja. zangers. Ja. ik vind het een heel mooi nummer. Goed vertolkt. En, uh, heel mooi. Uh, even kijken, een berichtje. Het is trouwens echt een heel leuk programma. Daar komen zo ja, veel mooie ja, ja. Uh, liederen, liedjes in voor. Ja, zeker. Ik heb een berichtje van gemeentewegen... dat gaat over de tijdelijke afsluiting van de Holtestraat. De tijdelijke afsluiting van de wordt opgeheven. De afgelopen maanden is de Holtenstraat in de weekenden afgesloten geweest... om voor de horecaondernemers een uitbreiding van het terras mogelijk te maken. Deze regeling verloopt in principe op 1 november... maar gezien de tijdelijke verplichte sluiting van de horeca... is besloten om de afsluiting op te heffen. De actuele coronamaatregelen verplichten de restauranten en cafés... om de deuren sinds 14 oktober in ieder geval voor vier weken gesloten te houden. Echter wordt er wel rekening mee gehouden dat deze maatregel verlengd zal worden. Wat niet te hopen is natuurlijk. Omdat de regeling in de haltestraat juist bedoeld was voor de horeca in die straat... is besloten dat de straatafsluiting nu niet meer nodig is. De blauwe hekken die worden verwijderd... en de paaltjes aan het einde van de haltestraat en in de Zeestraat... die worden verwijderd, zodat daar weer geparkeerd kan worden. Hiermee worden de overige ondernemers in de Halterstraat optimaal bediend. De gemeente en de plaatselijke horeca zijn met elkaar in overleg... over hoe zij straks, als de verplichte sluiting wordt opgeheven... zo goed mogelijk gebruik kunnen blijven maken van de terrassen. Ook al zal de halterstraat dan niet meer worden afgesloten. Bij deze mededeling. En uh, we gaan weer verder.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 You were always on my mind Ja, Elf is onvergetelijk, oh, deze man. En uh, always on my mind. Wat was het, een mooi nummer van hem. Uh, Lucia, jij hebt een uh, leuke mededeling van een, uh, een plaatsgenoot, begrijp ik. Ja, dat uh, gaat over. Uh, we hebben, ja, Lester Ellekamp. We hebben niet alleen uh, René uh, Lammers, van, uh, de zoon van Jan Lammers. Maar er blijkt dus nog een uh, kartalent uh, in Zandvoort te wonen. En wel uh, Lester. Uh, hij werd uh, afgelopen zondag uh, eerste, oh, uh, kwam hij als eerste over de finish. En uh, het betekende bovendien zijn eerste podiumplaats op het uh, Nederlands kampioenschap. Helaas voor Leicester werd zijn overwinning hem afgenomen... omdat hij een zogenaamde ingeklikte voorbumper had. Oh. Ja, wat dat nou weer... Dat is wel heel frustrerend Maar goed, natuurlijk. het blijkt dus dat het uh, reglementair uh, leverde het hem vijf strafseconden op. En het wierp hem terug naar de derde plaats. Dat gebeurde bij de start. Jammer. Daar rijdt hij... Iedereen, daar rijdt iedereen heel dicht op elkaar. En als er dan eentje net iets langzamer gaat... heb je meteen een ingeklikte bumper. Dus dan rij je tegen iemand aan, is dan Niet ja, bewijs. Ja. Ja. Niettemin was hij heel blij met zijn uiteindelijke derde plaats. Vooral ook omdat hij vanaf de achttiende en laatste plaats... de race was gestart. Hij vertelt dan ook dat bleek geen groot probleem te zijn. Ik zat meteen na de start in een goede flow. Ik kon wel plekken goed maken en naar voren rijden. En dat ging heel soepel. Tegen het eind van de wedstrijd kwam er een rode vlag vanwege een teammaat van me. Die was gecrashed. Bij de herstart moest ik van de plek 3 starten. Ik kwam al snel op de eerste plek te rijden. En kon die plek daarna vasthouden. Jammer dan dat hij die plaats dan moest weer... Uh, ja, jammer, maar beloofd voor de toekomst natuurlijk. Hartstikke leuk, toch? Ja, zeker. En yeah. ja. dat uit ons gezellige Zandvoort. Hè? Wat yeah. leuk toch allemaal. Maar, uh, we hebben het nou over Racing. Wat, uh, wat was jouw idee van de documentaire... die we voorgeschoteld kregen... over de, uh, de aanloop naar het circuit? En nou, ik heb de, begrepen... Formule 1 die geweest is vorige week. Ik heb begrepen dat uh, nou, iedereen was er... Uh, eigenlijk allemaal zwaar van over hun nek... over die documentaire. Want ze vonden het allemaal zo ontzettend negatief... Ja, het was jammer eigenlijk. Ja, de, de, de, de reacties waren toch het grootste deel wat ik gezien heb in ieder geval. En over mensen die het echt uh, kunnen weten. Waren toch wel vond ik, uh, vrij, vrij negatief. Uh, over hoe het in elkaar gezet was. Hoe het belicht werd. En dus dat, dat zal een positieve kant ingezeten hebben. Maar ik heb ze in ieder geval niet kunnen vinden. Heb jij hem uh, gezien? Ik heb hem gezien. En uh, ik had er meer van verwacht, laat ik het zo zeggen. Ja, Hè, het, het, is, uh, het is geweest geweest. natuurlijk best leuk. Zo'n zo nagelstudio. Maar... Ja, ging het over circuit of ging het over de nagelstudio? Oh, maar was het niet de nagelstudio en allemaal verschillende Ja, locaties? er zaten al da allemaal dames in die een mening hadden. Maar het, ja, het ging te veel die kant op. En het, het had anders... Uh, maar goed, dat is misschien een persoonlijke mening van mij. Ja, uh, er zijn best een hoop mensen die het misschien wel mooi gevonden hebben. En uh, we hebben in ieder geval uh, even kunnen genieten van, uh, van die hele periode... die nodig was naar de aanloop naar de helaas niet doorgegaande Formule 1. Maar misschien volgend jaar in de herkansing. Ja, en uh, dat, uh, daar maar uh, even over. Op in te haken, er, er gaan geruchten. Dat er dus uh, uh, het, uh, de, de, het, de Formule 1 in, in mei, uh, 2 mei uh, zou zijn, dat die. Ja, dat wordt gezegd? Dat wordt gezegd. Dat maar, is dus niet zo. Nee, het wordt er ontkend. Hè, ja, andere kant. Is, uh, ja, we moeten nog even wachten op de officiële ja. agenda van, uh, van de FOM, Maar. Van ja, de het is natuurlijk allemaal afwachten. Maar wat aan de andere kant. Er is ook een programma geweest. Uh, dat heette Nachtdieren. En dat is ook uitgezonden geweest vorige week. En dat ging, heeft ook in Zandvoort. Uh, is dat opgenomen geweest? Dat van uh, die Rianne van Dorst heet ze, geloof ik. Oh ja. En die gaat er midden in de nacht met die auto. Gaat ze plaatsen langs. En uh, nu was ze in Zandvoort. En dat was een programma. Dat voegde wel heel leuk belicht. Uh, ze gaat dan op bezoek bij mensen. Die, die eigenlijk s'nachts nog, nog leven, wakker zijn. En leuke dingen doen. En uiteindelijk kwam ze ook uit bij, uh, bij ons trots... Uh, onze Reddingsbrigade, onze Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Redding tot Drenkelingen. En toen is ze met een oefening mee geweest de zee op. En dat was echt zo leuk. En dan gaf het een mooie inkijk in wat, wat deze mensen toch doen. En dat is wel iets waar we weer trots op moeten wezen in ons Zomvoort. En ze gingen nog naar een camping waar een aantal mensen wakker worden. En het was wat leuke, leuke nachtbeelden van onze eigen zand voor het midden in de nacht. En, uh, dat vond ik echt een leuk programma. En ik, uh, wat ik gehoord heb, is dat wel heel leuk ontvangen. Zij is ook een beetje leuk gek, hè? Het is ik leuk vind haar wel een beetje de vrouwelijke uh, Jules Deelder. Ja, ja, het is eentje met een uh, eigen, eigen inbreng gewoon. En, uh, ik het, het een leuk, leuk te brengen. Meis. Heel echt. leuk. En daar hebben we van genoten. We gaan weer uh, verder met Bon Jovi. Bed of Roses van Bon Jovi. Een mededeling uit onze eigen gemeente weer hier. En uh, wel belangrijk. De gemeente Zandvoort die gaat de BOA's, de buitengewone opsporingsambtenaren, uitrusten met een korte wapenstok. Het gaat om een proef waarbij burgemeester David Molenburg zich namens de gemeente Zandvoort heeft aangemeld bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook Zandvoort wil de veiligheid van de handhavers vergroten... en ziet hiervoor in de proef met de wapenstok een hele goede kans. Om deze reden was het college van Zandvoort... voor de aanmelding voor deze proef vanuit Halem, zegt burgemeester David Mollenburg. De gemeente Zandvoort heeft een eigen aanmelding moeten doen in september... omdat de handhavers in dienst van de gemeente zijn van Halem. Om die reden heeft burgemeester Mollenburg... op het laatste moment nog een brief gestuurd aan het ministerie... met het verzoek deel te kunnen nemen aan deze pilot... met de korte wapenstok... Dat is gebeurd na een akkoord vanuit de lokale driehoek met onder meer de politie. De belangrijkste reden om mee te doen met deze proef is de toegenomen fysiek en verbaal geweld tegen de handhavers. De toenemende overlast en met name de afgelopen zomer en de steeds grotere roepen vanuit de maatschappij om meer te gaan handhaven. De grootstedelijke problematiek en andere belangrijke reden waarom Zandvoort de aanvraag heeft gedaan is dat zij als kleine gemeente te maken heeft met grootstedelijke problematiek. Het lijkt ons goed om uh, ook als gemeente, als Zandvoort... dat zij gaan deelnemen aan deze proef... zodat de, deze representatief is voor meer gemeenten in Nederland... en zich niet alleen tot de grote steden beperkt zegt Molenburg. Halen doet uh, niet mee. In de eerste week van oktober is de proef met de korte wapenstok... besproken in de commissie bestuur van de gemeente Halem. De commissie in Halem is geen voorstander van deelname aan de pilot... omdat ze de korte wapenstok niet ziet als een verdedigingsmiddel. Ja. Ja, ik, dat vind ik toch een beetje typisch maar wel... voor de ene en voor de andere niet. maar goed. Verder wilde de Halemse Commissie het preventieve effect... van de bodycam afwachten. Om die reden heeft burgemeester Wiener van Halen met verzoek door deelname aan de pilot ingetrokken. Oh, maar ja, dat is ook wel, uh, denk ik... Ja, het is, ik, uh, ik, weet, ik vind het een weet. beetje tweespaltig toch zo. Want uh, ja, wel deelname door Sanford. Ons college is echt de mening dat het zinvol is... dat Sanford aan deze pilot deelneemt... om er zo goed mogelijk beeld te krijgen... of de korte wapenstok een effectief middel is... om de veiligheid van de handhavers te vergroten. Daarbij is het van belang dat uh, in de proef ook een kleine toeristische gemeente als Zandvoort uh, in de pijl is vertegenwoordigd, zegt uh, onze burgemeester David Molenburg. Ja, dan is het alleen niet hopen dat, uh, dat er een situatie ontstaat in Haanen waarop ze achteraf zeggen, hadden we wel de korte wapens toch gehad, want dan is het altijd, uh, je weet het wel, hadden we, hadden we, hadden we maar. Ja, Als hadden komt, is hebben we te laat. Maar dat bedoel ik. ik vind die, uh, die bodycams ook niet helemaal verkeerd. Nee, zeker niet. Nee, Want alleen. de wapenstokje, als ze hem gaan gebruiken, wat gaat er dan ontstaan? Ik denk dat je daar. Uh... Ja, maar als je niks hebt, wat gebeurt er dan? Het is gebleken ja, maar in mijn. Ja, voor die kan je altijd. Uh, Jawel, ja, zeker. Maar het is, uh, ik vind het op zich al treurig dat er software moet komen, dat je moet gaan wapenen da met dat, met je dat soort moet middelen. Wapen, ja. ja, en dat is ook een, een beetje een sign of the time natuurlijk in uh, deze periodes, uh, dat er weinig respect is uh, richting onze handhavers. Ja. En uh, ja, mensen gaan bij zelf een beetje te kijken. Hè?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 told me that you fell apart, but you walked past me like I wasn't there, and just pretended like you didn't care. En dat uh, weekend. We gaan, uh, ik geloof dat Luus weer gaat proberen uh, iedereen in beweging te krijgen. Uh, ja, ik ga toch proberen om uh, in deze rare tijd van corona uh, iets uh, leuks te vinden. Hebben we toch nog uh, gezocht naar uh, act activiteiten die we wel kunnen? Uh, voor de jeugd is er uh, ja. genoeg te doen in de buitenlucht. Maar voor de ouderen is het uh, ietsje moeilijker. Maar we hebben toch wel wat leuke dingen gevonden. Nou, horen we dus gezellig. Ja, allereerst uh, hebben we de waterleidingduinen. Wat, dat is dus echt wat meer voor de jeugd. Voor de jongere ouderen. Ook hebben we de waterleidingduinen. Wat echt een aanrader is om een heerlijke wandeling te gaan maken. en voor, Waar je de flora en fauna kunt bewonderen. En met een beetje geluk... Kun je de herten horen beurlen? En vergeet ook de paddenstoelen niet, die zo mooi tegen de boomstammen groeien. en die her en der verspreid in duin staan. Met een gids is de wandeling nog leuker, want dan krijg je ook info over welke giftig zijn en welke niet. Alhoewel het altijd beter is om ze niet in het wild te plukken, maar in de winkel te kopen, dat is veiliger. Ook hebben we uh, kraantje Lek, prachtige plek in de bossen van Overveen. op nog geen 10 minuten afstand van Zandvoort. Het is leuk om na daar naartoe te fietsen met de kinderen. Kinderen kunnen hier heerlijk buiten de fotten... maar ook binnen zullen ze zich prima vermaken. Het adres is op de Duindlustweg 22... maar voor info vanwege deze rare tijden... bel even eh, 023-5241266. Leuk allemaal. En uh, daar ligt ook uh, Elswoud in de buurt. Ja, je, we hebben zoveel mooie plekken. Dat is ook waar heel je... mooi. Ze hebben alleen uh, aangepast dat het parkeren, uh, is anders geworden. Dan moet je betaald parkeren in Elswoud. Want het was een heel groot aanloop. Maar het moet geen belemmering zijn om een heerlijke wandeling te maken... door dat uh, mooie gebied daar. Ja, dat, uh, we hebben echt heel veel mooie plekken... waar je normaal gesproken niet komt. En in deze tijd, uh, ga erheen. Uh, haal de kinderen achter die computer vandaan. Of achter die laptop vandaan. Ja. En ga lekker de bossen in. Dus was het voor even? Voor even nu wel. Ja. Oké, okay, dankjewel. Rock Tennessee then spread on out lone prairie. Inside out, give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock, rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock, rock Hey, grab yourself a partner lose the blues Well, you so fucked, closing, in shoes. better hit for the hills, gone to blow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 Give me some rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, rock rock Rockabilly, rockabilly, rockabilly, rock Rockabilly, rockabilly, ooh Rock, rock Rock a, rock, -a rock rock, rock, rock, rock, Een heel oude. Uh, ik zag uh, Lucy een beetje swingen op de stoel. Klopt dat, Lus? Ja, ja, ja, ik swing dus over in de stoel. Gezellig, hè? <laughs> Leuk. Nou, we gaan verder met Westlife. Just a smile and the rain is gone. Can't hardly believe it. Yeah. There's an angel standing next to me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 Uh, OS Live. Een uh, lekker rustig nummertje. We gaan een hele grote sprong terug doen in de tijd van iemand die uh, ook helaas niet meer bij ons is. Uh, misschien keer er nog. William Bertie? Ja? Nou. Ja, wie kent hem de, niet? Wie kent hem niet? William Bertie? Jij is de opa van? Ja, de opa van? Wie? Eh, uh, Johnny de Mol. Ja, natuurlijk. Ja. ik. <laughs> wie is de Mol? <laughs> ja, hebben die. Die Hier is Willy met een rouwtje. <laughs> Ja, de... Maar ah, je komt bijna op, uh, het idee om een pizza te gaan bestellen, dus hè nou, dat is nou, Dit is echt nostalgie. Dit is pure nostalgie. Ja, dit ja, is echt, uh, echt leuk. Leuk om weer een keer te horen. Uh, Anouk, zullen we die gaan draaien? Ja, dat is uh, heel toch? wat anders weer. Heel wat anders, je maar gaat, wel mooi. Je gaat van links naar rechts en dat, van rechts uh, naar links. Je als de luisters maar leuk vinden, Dat draaien You took my love and evoked as I trusted your charming little ways and all those lies of praise what have you done Ja, we zijn er weer, Luus. Hey, we zijn weer in de uitzending. <laughs> ja, dat uh, was een privégesprekje. Even kijken, dat we, ja, we gaan naar de klok natuurlijk. Toe. Dus we gaan het laatste nummertje tot de klok even draaien. Oh ja. ja even, even kijken of het een beetje uitkomt uh, met Monroe. Doen we dan. En na de klok komen we weer terug met andere nieuwtjes. We hebben nog een artiest van de dag. We hebben het weer bericht. En uh, heb je nog een recept meegenomen vandaag? Ik heb een recept en ik heb het weer. En ik heb ook nog voor de oudere leuke dingen om te doen. Oké, okay, deze... dat gaan we in een tweede, tweede uurtje doen. Uh, tot de klok gaan we draaien met Monroe en op de Love, love, love. Walk away, please go Before you throw your life away A life that I could share just today we should have met some years ago for your sake i say walk away just go That's full with no regret Don't look back at me Just try to forget Why build a dream Tears will fall now that you're gone, I can't help but cry, but I must go on. I'm sad that I after searching so